9 uur. Dorold Megens met het NOS-journaal. In het centrum van Den Haag zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde volgens de politie op de Grote Marktstraat, vlakbij Warenhuis Hudson's Bay. De aanleiding is nog onduidelijk. Voor zover bekend is de dader een man van middelbare leeftijd en hij is nog niet opgepakt. De Haagse winkelstraat is deels afgezet en er is veel politie op de been. Nabestaanden en vertegenwoordigers van de 15 slachtoffers... van de decembermoorden in 1982... zijn blij met de veroordeling van de Surinaamse president Desi Boutersen. Hij is door de krijgsraad in Paramaribo veroordeeld tot 20 jaar cel. Dat was gelijk aan de eis. Advocaat van de nabestaanden, SZ, zegt dat de uitspraak zal leiden... tot het herstel van de Surinaamse rechtsstaat. Ook advocaat Spong, die zich al bijna 20 jaar met de zaak bezighoudt... is buitengewoon verheugd en noemt het een heel bijzondere dag voor Suriname. De advocaat van Bouterse kondigde op de Surinaamse radio aan dat hij in beroep gaat. Als het tot een arrestatie komt, zal dat pas na het hoger beroep zijn. Drie van de vijftieners die in Gorkum zijn aangehouden voor mishandelingen in een park, blijven langer vastzitten. De rechtercommissaris heeft besloten dat twee jongens van 15 en één van 14 nog niet naar huis mogen. Twee andere jongens van 15 en 16 zijn weer vrij, maar blijven nog wel verdachten, meldt Rijnmond. De mishandelingen in Gorkum kwamen vorige week aan het licht... toen er op sociale media filmpjes van verschenen. Een groep jongeren sloeg en trapte meerdere slachtoffers. De twintig voetbalclubs uit de Italiaanse Serie A... hebben in een open brief opgeroepen... om iets te doen tegen racisme binnen het Italiaanse voetbal. Ze richten de brief aan iedereen die van Italiaans voetbal houdt. Ze schrijven dat moet worden erkend dat er een serieus probleem is... met racisme binnen en buiten het voetbal. En dat er in de afgelopen jaren te weinig tegen is gedaan. Het weer vanavond en vannacht, wat minder regen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen aan de kust nog wat buien, verder droog. En ruimte voor de zon wordt het 6 of 7 graden. Zondag weer wat meer bewolking, bij hoogheid 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Je hoeft maar even niet op te letten... en je bent net die ene persoon die in een mail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 Nieuwe split splitter, nieuwe aflevering. De 29e november alweer. Ja, ooooh. Ruik je die pepernoot al? Ja, of zijn het al de naalden? Het kan allemaal hè, tegenwoordig. Het is bijna zo'n gezellige feestmaand. En ja, zie je, die maakt er ook altijd een feestje van. En dat deden we zeker met de nieuwe track van Farragut, Louisiana. Ja, nog niet in uh, Dance chart of wat dan ook te vinden. Maar geloof mij, dat gaat zeer zeker binnenkort gebeuren. Ja, twee uur lang zie je het, hebben we voor je klaarstaan. En ja. Voor de vaste luisteraars die weten al wat er staat te gebeuren. Voor de ja, net ingeschakelde mensen. Welkom dat je er bent. Eindelijk heb je je draai gevonden. Daar zie je het vanavond twee uur lang. Dance. De hete dance. De hete nieuwsjes. We gaan eventjes kijken. Een beetje een blik in de charts werpen. Wat is hot en wat is not. En natuurlijk dat tweede uur. Een dampende, stampende See It Sessions mix. Zoals je gewend bent van onze one and only DJ Dion Sidney. As we can speak is hij onderweg, zojuist teruggekomen van een exclusieve DJ-kick. Dus zometeen, ja, is hij helemaal lekker warm gedraaid, kan hij lekker aftrappen met nieuwe muziek. En ja, nieuwe muziek, ja, daar ben je voor op het juiste adres. Een plaat die niet uit de charts uh, is weg te slaan, dat is een nieuwe plaat van uh, Major Laser, Cake Voor de mensen die niet zo goed zijn in Spaans, is het warm, is het heet? Ja, het is een van mijn favorieten, dus ik zeg. Zullen we nog gewoon een keertje ingooien? Ditmaal in de Bar Remix. Jor de beer. Op jou, C. Pem Zandvoort. See you in the house! Met Major Laser. Aan de perfección voor mijn patria, voor mijn nación, ninguna discriminatie. aquí me raza ni religión. bailalo por obligación. Kaka, en la discoteca, kaka, kaka, para la muñeca, por favor. Kaka, en la discoteca, kaka, kaka, para la muñeca, por favor, kaka, kaka, kaka, Wat een heerlijke nieuwe track. Dat was Kitsch met Wasted Love. Op Armada Deep. Ja, een uh, platenlabel wat een sublabel is van het welbekende Armada. Ja, en dan is het tijd voor een nieuwtje. En dan moeten we even erbij pakken. Een nieuwtje, ja, het komt zo binnen. Charlie Roy noise en Mental Tio. Ja, wie kent deze helden uh, niet? Welbekend bekend van, uh, van de hits als Wonderful Days, Stars, uh, ja... Hoeveel hardcore platen, wel, wel dat ze niet geproduceerd hebben. Het zijn gewoon mijn jeugdhelden. Ja, Charlie Loino's en Mental Theo, ze gaan gewoon stoppen als DJ-duo. Dit maakte zij uh, deze dinsdag bekend. De twee happy hardcore DJ's treden al 25 jaar samen op. Maar ze willen nu ieder hun eigen weg gaan. Ja, deze man naast me is mijn broer. En dat zal altijd zo blijven, zei Charlie Loino's in RTL Boulevard afgelopen dinsdag. Over zijn partner Mental Theo. Ja, de DJs ontmoetten elkaar begin jaren 90. En besloten toen al snel om samen te werken. Ja, ze traden op in talloze clubs en discotheken. In 1995 brachten ze hun bekendste nummer Wonderful Days. Ook wel geschreven als Wonderful Days. Ja, de mensen die denken van, hé, hey, wat, wat bedoelt in er nou mee? Na, nou, Wonderful Days met dubbel L. Ja, wereldwijd verkochte het duo meer dan 3 miljoen platen. Ja, als je het tegen sommige artiesten afzet, dan is het een schijntje. Maar voor de hardcore scene is dat een behoorlijk hoog aantal. Charloino's en Metal Theo geven op 18 april nog een groot afscheidsconcert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, eigenlijk moet ik zeggen... Vorig jaar was Charloino's Mental Theo Die hadden een... Uh, ja... Met Q Music een foute party. Het was het uh, zoveeljarige bestaan uh, van Charloino's en Mental Theo. En ik was erbij staan met de uh, one and only DJ Dion Sydney En dat was gewoon echt een waanzinnig feest. Al hun rampenstampers kwamen voorbij samen met andere Nighties uh, helden. Ja, sommige mensen ja, die vonden het een beetje de eer te na aan Charlie Dornus Metal Theo. Dat ze dus gewoon uh, twee sicko shows uh, compleet uh, uitverkochten. Maar dat de nadruk toch een beetje op het foute uur lag. Dus de foute klassiekertjes. Maar ik zal je zeggen, ik heb genoten. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat 18 april gaat worden in de Ziggo Dome. Gaat dat dan weer richting de, de foute party? Of gaat dat weer richting de hardcore? Hun echte, ja, religion zal ik maar zeggen. We gaan het meemaken. We gaan gauw kijken wat de kaarten kosten en of ze nog te krijgen zijn. En wie weet komt er nog wel een extra show erbij. Want ja, het was vorige keer binnen no time uitverkocht. Wat hebben we vanavond nog meer in de show? We gaan straks uh, kijken over. Thunderdome. Ja, we blijven een beetje in hardcore zien vanavond. Natuurlijk. de charts. Ze komen voorbij. En natuurlijk. de one and only DJ die ons zit hier. Het tweede uur. een uur lang non-stop hier in de mix. Maar niet voordat we eerst nog eventjes een nieuwe plaat hebben gedraaid. van Crazy Pizza. Crazy Pizza samen met House of uh, Prayers. Ja, niet House of Players, maar Prayers. Een plaat die is uitgekomen op Star Records. Met Let's Play House. Een welbekende plaat. Althans, een welbekende sample. Je herkent hem wel. Arman van Helden. You Don't Know Me. Maar dan in de Crazy Ibiza. Plus House of Prayers. Refix. Dit is See It. Leuk dat je erbij bent. En er mag gerust gedanst worden hoor. Dat doen wij hier ook in de studio. En als je het niet gelooft, kijk gewoon even lekker live mee. The second game, I took inventory of several people, the second most popular game that we played as children is house. Now you have to watch out when both are playing house. out when both are playing house. out when both are playing house. Plus House of Prayers met Let's Play House. Daarna Marcel Jefferson met Move Your Body. Ook al zo'n klassieker in een nieuw, uh, een nieuw jasje. En nu Leandro Da Silva en Zijwal met Lick Up. Ja, hou je van wat zevigers. Nou, dat komt goed uit. Misschien ga je dit weekend wel naar Climax. Of ben je naar de film van Thunderdome geweest? Want ja... Binnen een week waren er al 10.000 bezoekers voor de Thunderdome-film. Ja, De Nederlandse documentaire Thunderdome Never Dies draait pas een week, maar heeft nu al meer dan 10.000 bezoekers getrokken. De makers Ted Alkemade en Vera Holland werden daar op vrijdag onderscheiden met de kristallenfilm. Ja, voor de film viewden de racers een aantal pioniers van toen: Duncan Stutterheim, dat was de oprichter van IDT, Frans Maas, projectmanager, en Sander Groot, oprichter van Mysteryland. Ze blikken in de film terug op de begindagen van Thunderdome. Ook delen in de film DJ Promo, de proper DJ Dano Kismo en DJ Drogs hun ervaring met Thunderdome. Ja, we wisten sowieso dat het een hele moeilijke opdracht was om een documentaire in de bioscoop te krijgen. En dan vooral over het onderwerp hardcore en Thunderdome. We zagen het dus wel als een opdracht om dan juist tegen de gevestigde orde te trappen om met zo'n film de bioscoop in te komen. Daarom zijn we extra blij dat we 10.000 bezoekers hebben gehaald in de eerste week. Dat zegt de algemene tegen ANP Video. Ik denk dat vele Tunderdom in de hart hebben gesloten en het is echt een stukje van Nederland. Het is cultureel erfgoed en dat voegt Holland er nog aan toe. Ja, ik heb het nog niet gezien, maar ja, ik kan me toch wel heel wat gaafs bedenken bij Tunderdom. Een echte klassieker uh, om, om het zo maar even te noemen. Wat ook uh, inmiddels bijna bij de klassiekers hoort. Dat is Klimax. Ja, dit weekend vindt het plaats en pas een muziekje misschien maar even erbij. Wat ja, waar gefeest wordt en flink wordt gedanst, daar mag af en toe best wel wat tegen het zweet. Alleen, naar climax, helaas, daar mag geen deel mee. Ja, je hoort het goed. Dus dan ga je uit je plaat. Sorry, je mag je niet even opfrissen. Dit besluit is genomen wat het is in strijd met pepper ja, bezoekers van Desfeest Climax kunnen deze zaterdagavond... beter geen spuitbusje onderhand meenemen naar de Gelredome. Ze lopen het risico dat ze die bij het betreden van het stadion moeten inleveren. Climax en Gelredome schroeven de veiligheidsmaatregelen op... om incidenten met pepperspray te voorkomen. Tijdens de editie van 2018 werd er zeker drie keer met pepperspray gespoten... in de dansende menigte. In de verwarring die daarna ontstond... werden diverse mensen bestolen door zakkenrollers. Honderden mensen kregen met de bijtende spray te maken... En daar brak enkele malen paniek uit. En ook bij Hardwezen afgelopen februari in de GelreDome deed zich een incident voor. Ja, dit, uh, dit is natuurlijk uh, niet zo fijn voor de feestweer. Dus GelreDome en feestorganisator Q-Dance gaan daarom aan de deur strenger optreden. Kleding en tassen worden extra gecontroleerd. Spuitbusjes met deodorant komen er niet meer in. Dit verzekert GelreDome directeur Herald van der Bunt. Wie ook fris door de nacht wil kan beter een deo roller bij zich zeker. Want dat mag wel. Tegelijkertijd wordt toezicht op de dansvloer aangescherpt. We willen niet alleen incidenten voorkomen, we willen ook de daders pakken. Inmiddels hebben we van hen een aardig profiel, zegt Van de Bunt. De pepper spraybenders treden op als een groep. Een lid spuit met de bijtende vloeistof. De rest maakt gebruik van de verwarring om zakken te rollen. De groepen zijn vooral actief in mensenmassa's. En dit gebeurt bij grootschalige feesten als Climax en Hard Maar ook op festivals en in het clubcircuit Dus hou je zak in de gaten... Of nemen we gewoon niet allemaal waardevolle spullen mee? Want ja, je, je gaat naar een feestje om te dansen en toch niet de hele tijd te Facebooken. Tot zover de nieuwtjes. straks de charts. En de one and only DJ Dion Sydney. Nu eerst nieuwe muziek. En nieuwe muziek. Ja. Oh, wat hebben we klaarstaan? Nou, een prachtige plaat. Mix Mash Balls. Een nieuwe kindje van het label Mixmash. Mash. Chia Vetta en O'Neils. Zij trappen dit label af met hun track Fever. Mooie naam voor de soundtrack. Ik denk dat je vast wel de nodige mensen al hoort. Snot erom je heen. De winter heeft bijna zijn intrede gedaan. Kortom. Fever is in het land. Nu hier. Chiavetta en O'Neils. Weer flikt die Block and Crown met It's Hard To Let You Go. Ja, wat een waanzinnige plaat weer. De ene na de andere uit, wordt uitgepoept door Block and Crown. Maar elke keer weer toch een lekkere touch uh, eraan. En ondertussen, the one himself, in himself, Dion Zinni. Yes, entered the building. Inmiddels heel veel fans buiten voor de stoep. Uh, hij is via de achterkant gekomen. Jawel, het is toch gebeurd. En ondertussen pakken wij gewoon eventjes de charts erbij. Ik denk dat we een beetje gezellig uh, gaan doen vanavond, Dennis. Wat, wat vind jij? Uh... Het is altijd gezellig hier. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar gewoon, we maken er vanavond een extra feestje van. Ik denk, we pakken vanavond de house chart. Oké. Okay. Ja, ik denk dat jij dat ook wel leuk vindt. Op nummer 10 vinden we daar Let It Go van Louis Vega en T. Martinez. Ja, de echte, hè? T. Martinez. Oh, Hoor, lekker groovy. Ja. Zo'n plaatje. Nou ja, ik denk een beetje lente. Nou. Als ik naar buiten kijk, niet hoor. Maar uh, als ik dit hoor. Op, Echt zo'n uh, eerste ja. af. Ja. Zeker. Op nummer 9 vinden we MK en Sonny Fordera samen met Ravela One night. ...binnen we A met Sunshine op Armada Deep. Ja, dat is één van mijn favorieten. Ik wilde hem nog draaien, maar ik denk ja... ...misschien ga je hem in je zit nog draaien. Je weet het nooit. You never know. Misschien heb je wel een hele gave remix er van. Want ik neem aan, hij gooit oog, hoge ogen... ...dat er wel een remixpakketje aan zit te komen. Ja, ik weet alleen nog niet wanneer. Maar uh, momenteel nog niet. Een plaat uh, die we op nummer 7 vinden... ...dat is een oudje. Mouse T en Madison Avenue met Don't Call Me Baby. Ja. En dan zeg jij van... Hé, hey, jammer, dit is toch oud? Ja, hoor, ja. het is een uh, 20-jarig jubileum uitgave, volgens mij... wat ik begrepen heb. Ik, ik zag de jongens zag ik op Facebook in één keer voorbij schuiven. Ja. En die versie is leuk. Ja, hoor. Hoor toch eens. Al over kerst. Ga niet zien hoor Dennis. Die doen het allemaal. Ja die piano'tjes. dit is gewoon echt zo sparkleert erin. Ja je krijgt het toch warm van Dennis. Ja. Dit, doe je jas maar uit hoor. Ja. <laughs> het oh, de kachel staat hier rood uh, gloeiend. Oh. En ik kom niet alleen maar uh, van de plaatjes hoor. Mouse Team met Don't Call Me Baby. Ja, ik vind het gewoon lekker. Ik laat hem nog even lopen hoor. Gewoon doen. Kan gewoon. Oh, dit, is het, dit doet het altijd wel goed om een feestje. Maar we gaan gauw door met de chart, Want ja, die klok gaat ook gewoon door. Op nummer 6 we nu hebben Ilias en Barrientos met For The People. Dan zeg je, yes. hey. Geen hey, Missy Elliot. toch leuk, hè, zo dat ja, pianootje. Ja, ja. Op nummer 5. David Penn en de Cube Guys met I Believe op Cube Recordings. I believe. I believe. Ja, ze zijn weer helemaal terug, hoor, die Cube Guys. Ja, ze maken een leuke plaat, hoor. Ze waren eigenlijk een beetje tijdens sneaker. Tijdens ja. die feesten waren ze heel groot. Klopt, klopt. Dus je even wat naar beneden gezakt. Dat ja, ja, een, een beetje op de achtergrond zijn. Misschien hebben ze spelen. toen uh, flink getoord. Ja, het hey. was ook tijdens uh, beetje de idm periode weet je, dat het echt allemaal een uh, big room was. Er waren hun weer een beetje op de achtergrond gaan. Ik denk dat ze gewoon weer gewacht hebben dat het hout weer een beetje. Ja, hun eigen worden. tijd een beetje een nieuwe weg ingeslagen met uh, ja, David ja. Penn. Uh, en je ja, eigen label opgericht. Dus ik denk dat het uh, ook wel het een met het ander uh, te maken heeft. Op nummer 4 vinden we Kevin McKay. En na de raster met Catch Your Freak On op Glasgow Underground. Dat is een van jouw favorietjes, hè? Deze? Deze? Ja, toch? Nou, nou, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Ik vind dit sample al zo vaak gebruikt. Ja, dat is ik, ik ben er wel een beetje klaar mee. Bek ja, uh, met jij. Bek met jij. Ik vind het wel leuk natuurlijk, maar... Ik ken ze beter. Je hebt zoiets van, ik weet het nou wel. Ja, dat heb ik zeker op de nummer drie. Endor, met Pompadam. Hij stijgt niet. En dat is goed nieuws. Ja. Ik heb, ik heb vorige week Express niet gedraaid. Nee, je, Kijk, had, je had ook vorige week... Endor! Vorige week had je ook daar uh, je... je, je Mijn mening over. Je mening gegeven. Ja, ik vind hem gewoon ruk. Sorry. Ja, nou, dat is. Ja, en ik spreek meer mensen, maar... Waarom zegt hij dan overal in de charts? Wordt het ja, gewoon denk, er doorheen ik denk, gedouwd? Ik weet het niet, Dennis. Ja, ik weet het niet. Misschien ook omdat het defected is. Weet je, het is toch een label dat mensen denken... Hé, hey, dat is meestal... Dat moet ik hebben. Met 9 van de 10 keer is het kwaliteit wat ze leveren. Ja, ja, deze is misschien dan wat minder, maar... Hoe ja. doet hij het in de club? Uh, ik heb hem, denk ik een maand geleden... had ik hem voor het eerst gedraaid. En hij ging best wel los hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar, het komt ook maar dat is gewoon... een maand geleden. En nu? Ik heb hem eigenlijk niet meer gedraaid sindsdien. Wat? Wat zeg je nou? Ben je, ben je hier nou de boel aan het blokkeren? Ja, zo jammer weer. <laughs> ja, er blijven steeds... Zou heel... ik nooit doen, hè? Ja, zo... sorry, ik heb een beetje dat het tikje weet ja. je. Er, gewoon... er komen altijd nieuwe platen binnen. Ja, ik moet toch een beetje uh, nieuws wat nieuws te brengen af en toe, hè. Dat want is je graai ook. Doe mensen toch een beetje opvoeden. We gaan nog eventjes naar nummer 1, want ja, die staat te trappelen. Ofaya mm -hmm. met Soldier. Vind je, vind je dat wel wat? Het gaat dan. Ik heb... Ik vind dit geen nummer 1, Dennis. Nee, ik, het is een leuke plaat, maar... Ik... En als ik kijk naar de overal van deze house chart... wat ik nu even te pakken heb... Het is er niet veel veranderd. Dat ten eerste, maar het is ook gewoon... niet echt dat ik zeg van... het is mijn house chart. Ja, is... Vorige keer had ik gewoon een soulful... had ik toch wat meer spirit erin zitten. Ja, ja, Ik weet het niet, maar... Een beetje veel in het diepe uh, blijft deze. Ja. Het, het gaat zo... Uh... Ja. ja. Maar ik vind ook dat... Uh, ja, er is, niet zo, er is ook niet veel geschoven in de charts, weet je. Dat en, dat, veel, en dat is altijd jammer. We willen gewoon elke week een frisse, fruitig lijst. Ja, zoals wij dat doen. Dat wou ik net zeggen. En vast over de twee uur. Kun je daar alvast een tipje van de sluier uh, lichten, wat je hebt meegenomen? Ja, eh... Uh... Ik heb veel nieuwe groove platen. Oh, oh kijk. Oh, dat is altijd goed. Ja, ook, maar ook uh, wat nieuwe uh, house platen. Dus een beetje future house en zo. Uh, ook hele vette remixes van Camille Jones. The Creeps. Maar ja, en, ik, uh, ik, ik sta op het punt om er eentje te gaan draaien. Ja, nee, hey, maar die ga ik niet draaien. Oh, kijk, kijk, kijk. Want er is een andere die ik heel goed vind. Maar, uh, wil, je, wil je hem al verklappen of uh, zeg de, je nou, de, gewoon de, lekker, de, le lekker blijven luisteren? Ja, ja, ja heel leuk. En uh, ja, ook een vette remix, zoals nu uh, God is a Dancer van Chesto en Mabel nu uh, best wel uh, lekker gaat in de charts. Een remix ervan? Of, uh, ja, er is oh, okay. een remixpakket van uitgekomen. Uh, is die al uit? Ja, hij is, al, hij is vandaag uitgekomen. Maar de remixes die had ik maandag al. Dus ja, ja, ja altijd, ba altijd baas boven baas. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, dus, uh, ja, Hebben uh, we nog iets exclusiefs vanavond in de set zitten? Wat je, wat je zegt van, nou, oh, dat komt pas over een paar maanden uit. Uh, ik heb uh, eentje van Kyle Watson. Dat is een spin-in plaat. En die komt volgende week pas uit. Nou, oh, Oké, okay. nou, je bent er dus hier bij als de kippen bij. Ja. Tot zover de charts. we gaan door met de plaat van The Creeps. Camilla Jones, je hoorde hem een paar jaar geleden al voorbij knallen in de discotheek. En ja, de bingo players. Uh, GS16, uh, Nonsense, die, die hebben hem onder andere in de remix uh, genomen. Deze vind ik erg geslaagd uh, van de bingo players. Dus ja, waarom zou ik die niet voor je gaan draaien? Tot zover ook het eerste uur. Zometeen. Na het nieuws weer verkeer. Als er verkeer staat, hè. The one and only DJ Dion City. Een uur lang hier. In de mix. Dit is CS, hou me hier.